6 uur Mark Visser met het NOS Journaal. Zojuist is de grote radio- en tv-actie voor de Filipijnen van start gegaan. Verschillende bekende Nederlanders doen mee, onder wie zanger Marco Borsato en minister Bussemaker. Samenwerkende hulporganisaties, de publieke omroep RTO en SBS proberen met de actie zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers van de orkaan Hayan.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 Bij de presidentsverkiezingen in Chili is een tweede ronde nodig. De eerste ronde werd gewonnen door de linkse kandidaat Michelle Bachelet. Ze kreeg 47 procent van de stemmen. Ze zal het daarin opnemen in die tweede ronde tegen Evelyn Mathij... een oud-minister in het centrumrechtse kabinet van president Sebastián Piñera. Want hij kreeg 25 procent van de stemmen. De tweede ronde in Chili wordt op 15 december gehouden. De Ierse president Michael Higgins wordt het eerste Ierse staatshoofd... dat een bezoek brengt aan Groot-Brittannië. De president en zijn vrouw hebben een uitnodiging van koningin Elizabeth geaccepteerd. Ze zullen in april drie dagen verblijven op Windsor Castle. De Republiek Ierland scheidde zich in 1921 van Groot-Brittannië af. In 2011 bracht Elizabeth als eerste Britse monarch een bezoek aan de Ierse Republiek. Na het WK voetbal zou Guus Hiddink de nieuwe bondscoach moeten worden. Blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de NOS. Ruim 1800 mensen deden mee aan de enquête. 22% koos voor Hiddink als de beste opvolger voor Louis van Gaal. Ronald Koeman en Frank de Boer werden ook vaak genoemd. Hiddink was in de jaren 90 al bondscoach van het Nederlands elftal. Het weer dan grijs en nevelig, maar in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. Tegen de avond in het westen regen. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie. Nu al files op de A7 vanaf Den Hoever naar Zaandam. Bij Purmerend Noord 3 kilometer en bij Zaandijk 4 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is maandag 18 november. In Sint-Petersburg is het wachten op de rechters. Grote vraag, worden de Greenpeace-activisten vrijgelaten... of wordt het voorarrest verlengd? Steeds meer werknemers worden ontslagen... en kunnen dan hun oude baan wel weer oppakken... maar tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. We hebben het in deze uitzending ook over schaatsen. Zijn Sven en Irene niet te vroeg in vorm... Het is 50 jaar geleden dat Kennedy werd vermoord. We hebben een reportage. Maar het is vandaag toch vooral de dag van de cijfers. Van Giro 555. Mino Remmers is in het kloppend hart van de actie van vandaag. Mino, de eerste tussenstand. Nou, die moet zo komen. Maar er staat hier al een beetje enigszins zenuwachtig een meneer namens de gemeente Maasluis. Met een hele grote cheque in zijn hand. En die gaat hij dadelijk als eerst in deze actie overhandigen. Komt met uh, 32.000 uh, euro. Hij komt met 32.000 euro, dat konden we toch maar weer even mooi meer pikken. Nou, dan horen we direct de eerste tussenstand... want die zou ook inderdaad pas om vijf over zes formeel bekend worden gemaakt. Maar nu eerst dan de Pretenders. Bras in pocket. Op maandagochtend. in pocket. I'm gonna use it. Intention. And dive En dus Bras in Pocket was dat. Mijn Remmers, nu heb je de tussenstand. Ja, die tussenstand die is, nou zegt u het maar. 7.993.096 euro. En deze stem is van... Henri van Egen, actievoorzitter Giro 555. Kijk, dus dat staat er nu op de rekening. Terwijl inderdaad nu de gemeente Maasluis hier komt aanlopen met een cheque, daarover later meer. Uh, dit bedrag, ja, dat is altijd een abstract iets, zo'n bedrag. Is dat boven verwachting? Het is een fantastisch bedrag. Op te dat starten, zo'n actie? Ja, het betekent dat Nederland echt is begonnen. En dat we nu de maandag de actiedag beginnen. Ik vind het super. Ja, dan is dit een aardig begin. Een heel inspirerend begin. Ja. Goed, dat is dus het beginbedrag. En de eerste cheque wordt hier al overhandigd. Die is inderdaad van de gemeente Maasluis. En die bedraagt 32.000 euro. En Maasluis hoopt dat er nog vele gemeenten gaan volgen. Maar daarover straks meer. 7 miljoen dus op Giro 555. Allemaal vanwege de orkaan Hayan... die vorige week een verwoestend spoor over de Filipijnen trok. De hulp is overigens nog niet overal op gang gekomen. Ravage is zo groot dat het logistiek erg moeilijk is... om de getroffen gebieden te bereiken. Dat zegt deze Amerikaanse marinier. One of the most serious problems we're facing is, is getting the supplies out to some of those remote locations. Still a lot of the roadways are down and we can't reach those people. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen kampt met hetzelfde probleem. Op meerdere plekken kunnen inmiddels patiënten worden verzorgd... maar het is moeilijk om op alle plaatsen te komen waar hulp nodig is. Een uitdaging, zegt noodhulpcoördinator Martine Vlokstra. Het is uh, absoluut logistiek een uitdaging... Uh, hey, je werkt met eilanden, voor een deel is de infrastructuur uh, beschadigd... maar met boten, helikopters, vliegtuigjes uh, lukt het ons wel om, uh, om de hulpverlening uh, te verlenen... en om dat alleen maar uit te breiden uh, zo snel als we kunnen. Maar het is absoluut een uitdaging. Artsen zonder grenzen, dat vandaag niet meedoet aan de Nationale Hulpactie... heeft 152 hulpverleners uit verschillende landen op de Filipijnen. Organisatie zorgt voor medicijnen, water, moskietennetten en jerrycans. Inmiddels is voor 170 tonnen hulpgoederen op de eindbestemming aangekomen. Naast medische hulp is er op veel plaatsen een grote behoefte aan eten. Hulporganisaties die voedsel brengen krijgen vaak te maken met chaos. Ja. So we kunnen ze niet stoppen omdat het om eten gaat, zegt deze hulpverlener... terwijl ze wordt omringd door honderden uitgestoken handen. Over de hele wereld vinden hulpacties plaats voor de slachtoffers. De Nederlandse hulpactie van vandaag is een samenwerking... tussen de samenwerkende hulporganisaties, de SHO, de publieke omroep, RTL en SBS. En vanavond om half elf is er een speciale televisieuitzending op Nederland 1. Bij de Sinterklaas-intocht in Groningen van afgelopen weekend liepen ook gewapende hulppieten mee met de Sint. Dat meldt RTV Noord. Negen leden van de Groningse arrestatie-eenheid zouden vermomd als Zwarte Piet de landelijke intocht hebben beveiligd. Bronnen hebben dat aan de regionale omroep laten weten. Politie wil dat nog niet bevestigen. Wie er Zwarte Piet zijn geweest bij de intocht. dat is het geheim van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. En daar mengen wij ons niet in. De intocht is volgens de politie, op één arrestatie na. zonder noemenswaardige incidenten verlopen. We hebben één man aangehaald van 45 jaar uit Groningen, die was wat aan het schreeuwen. En toen we hem wilden controleren, uh, uh, bleek dat hij geen idee had. Dus om te kijken uh, wie het was, hebben we hem meegenomen naar het bureau. En daar bleek dat hij nog zeven dagen moest zitten. Dus dat is eigenlijk het enige wat er gebeurd is. In het middenwesten van de Verenigde Staten... hebben zware tornado's en hevige onweersbuien flinke schade aangericht. In, het zwaarst in de zwaarst getroffen staat, Illinois, kwamen zeker vijf mensen om het leven... Gevreesd wordt dat er honderden gewonden zijn. Sommige slachtoffers zitten vast in ingestorte huizen of gebouwen. U hoort een ooggetuige. We saw trees down. We saw houses with their roofs completely torn off. We saw power lines down. Uh, there was huge clouds, huge storm clouds. A lot of people in distress and like with their homes destroyed. Car windows were shattered. It was er zijn berichten over hagelstenen zo groot als tennisballen. Precieze omvang van de schade is nog onduidelijk. Veel wegen zijn versperd en in sommige gebieden is de stroom uitgevallen... waardoor communicatie moeilijk is. In het Midwesten is het momenteel ongeveer ongewoon warm voor de tijd van het jaar. Tornado seizoen is officieel voorbij... maar door de warme lucht kunnen er dan toch nog tornado's ontstaan. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht die hebben een stof ontwikkeld... die beschermt tegen het zeer giftige botuline toxine, beter bekend als botox. Ze ontwikkelen de stof samen met een Zwitsers instituut. Volgens de onderzoekers is dit antigif mogelijk een middel... tegen de zeldzame ziekte botulisme. En dat is eigenlijk een ziekte waarbij je dus heel veel verlammingsverschijnselen krijgt. En wij hebben nu een stofje gevonden wat... Uh... Uh, opname van deze toxine in zenuwcellen voorkomt. En uh, ja, op deze manier kunnen we eigenlijk hersencellen beschermen tegen infecties met deze gevaarlijke toxine. Het antigif zou volgens de wetenschappers ook kunnen worden gebruikt... om medische en cosmetische toepassingen met botox te verbeteren. En het zou kunnen worden doorontwikkeld... tot een middel om mensen preventief te beschermen... tegen biologische wapens waar botuline toxine in zit. Onderzoeksresultaten worden overigens gepubliceerd... in het toonaangevende tijdschrift Nature. Dat was het nieuwsoverzicht. Dan pakken we de kranten van hedenochtend ochtend maar eens eventjes bij. Nou, bovenop ligt het Financieel Dagblad. Die hebben het over een toename van digitale aanvallen op bedrijfs- en defensienetwerken. De bedrijven werkzaam in de defensieindustrie zijn bezorgd... over de poging die landen en criminele bendes... in toenemende mate doen om in hun netwerken in te brengen. Vooral TNO uit die zorgen. Dan het AD. Winkels tillen de sint. Veel aanbiedingen blijken juist prijsverhogingen. Ze winden er geen doekjes om, want de eerste zin luidt... Sinterklaas wordt beduveld door speelgoedwinkels Blokker, Bol.com... Intertoy's, Toys, XL en Wekamp. Ze gebruiken allemaal valse aanbiedingen. Het nieuws komt van de Consumentenbond. De Telegraaf heeft een verhaal over een fiscaal foefje... om de oppas legaal te maken. En hoe werkt dat dan? Je betaalt de schoonouders een wettelijk verplichte eigen bijdrage... voor de kinderopvang. En vervolgens krijg je een tegemoetkoming van de staat... in de vorm van kinderopvangtoeslag. De eigen bijdrage die wordt dan vervolgens door de grootouders... weer teruggeschonken aan de vader en moeder. Kortom, dan heb je een win-win-situatie. En het is legaal, want de uh, Hoge Raad heeft daar een en ander over gezegd. NRC Next heeft het over Giro 555... En dan, vraagteken. Ze zeggen van, ja, heel veel Nederlanders zullen vandaag de portemonnee trekken. Zeven miljoen is er al binnen, horen we net. Maar geld goed besteden, dat is zo makkelijk nog niet. Ze zetten op een rijtje waar de hulpverleners tegenaan lopen. En dan de volkskrant. Ik blader even door in de volkskrant naar binnen. Even kijken, waar staat dat verhaal? Ja, dat staat op pagina 12 ergens. Na het voetbal heet het Kees Kist. Ooit won ik de gouden schoen, nu sta ik op de markt met schoenen. Het gaat over Kees Kist. Topscorer, AZ destijds, maar staat nu in de markt, op de markt. Xlo. Schoenen. your kind, it's just the way you are, sympathetic things you say and do, made me love you from afar, now I need to know you, and bring myself a little closer, yeah, the chance to hold you in my arms, and put our love in motion, it makes me say, You asked me about the dress you wear I just love the way you are Now don't you change a single thing To for me, girl, you're the star You supported me With love, honor, and devotion Yeah Now you can believe it And sharing love's emotions Red Stay, Mino Rammers. Die is de hele ochtend in beeld en geluid, want daar, uh, dat is het zenuwcentrum van de actie van Giro 555. Mino zijn er dan ook al veel mensen, hè? Ja, er loopt van alles rond, Nou, vooral heel veel mensen van de omroepen. Maar er zit ook al een compleet telefoonteam klaar... met onder andere Jan Slachter hier schuin voor mij. Er is een groot podium gebouwd waar later artiesten komen optreden. En ja, eigenlijk staat hier altijd al het Top 2000 Café. Dat was al opgebouwd. Daar is het podium opgemaakt. Daar zit ook het telefoonteam. En aan de buitenkant hele grote doeken... Zo'n beetje de hele ruimte beslaan. Dus het is een meter of 20, 30 bij een meter of 10. En dat zijn, dat, die doeken zijn eigenlijk gemaakt. Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer van de verwoestende tyfoon Haiyan. Nou, dat staat er dan op met hele grote ja, posters. Eigenlijk beelden van wie we de afgelopen week hebben kunnen zien hè, in die enorme verwoesting. Nou, dat staat echt heel erg groot op de zijkant. En uh, de eerste telefoontjes schijnen ook al binnen te komen. Ja, en dan was er net de gemeente Maasluis Kort na het bekendmaken van dat eerste bedrag... waren zij hier met het eerste gift tijdens de actie. Even iemand namens die gemeente laten horen. Ik kom met uh, 32.000 uh, euro voor de actie. En uh, dat is een euro per, uh, per inwoner van de, van de gemeente Maasluis. En dat is afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad daar uh, toe besloten. En uh, nou, vandaag... Uh, ben ik graag hier om dat te overhandigen. En nu komt dus eigenlijk met het eerste geld sinds de start van de actie? Uh, de... Tenminste, de, in de uitzending bedoel ja, ik? Ja, in de uitzending lijkt mij dat wel. Dat is nu hier de bedoeling. Ja, en het is een bedrag dus van ja, 32.000 euro rond. Ja. En de bedoeling is dat vele gemeenten gaan volgen. Ook ja, toe. De afgelopen dinsdag er toe besloten, heeft de burgemeester van Sluis een oproep gedaan uh, dat vele gemeenten zouden volgen. Inmiddels zijn er ook een aantal gemeenten die, uh, die zijn gevolgd. Of die hebben gewoon zelfstandig natuurlijk het besluit genomen. Ja. Maar uh, uh, ja, dat is de bedoeling. Nou, dan gaat hij de check. Ja, dat was het eerste grote bedrag. En ik zit nu naast Lilian. Die zit in het telefoonteam op een van de bankjes in beeld en geluid. Ik zie daar 50,52 euro en een tientje. Dat klopt, helemaal. Dus er wordt al gebeld? Ja, er wordt al gebeld. Zeker zo vroeg al. Ja? ja. Wat zijn dat dan voor mensen die u zo vroeg aan de lijn krijgt? Uh, ja, mensen die wakker zijn in ieder geval. En die meteen denk ik doe mee. Ja, en die denk ik doe mee. Ja, zeker en u zit hier de hele dag? Uh, ik zit hier tot half twee vandaag. Ja, tussen de bekende Nederlanders die later ook uh, komen. De telefoon is nu even rustig bij Lilian, maar die zal vast zo weer overgaan. Ja, en die bekende Nederlanders laten ook massaal via Twitter weten dat ze onderweg zijn naar beeld en geluid. Ari Slop twittert net ook nu naar heel veel om bijdrage te leveren. En zo zijn er veel meer. Maino Remmers doet daar verslag van. Maar we hebben natuurlijk ook verslag van de Filipijnen. Want op de Filipijnen zijn er ook veel kleine ondernemers getroffen door de ramp. Ondernemers die vaak al het moeilijk hadden om het hoofd over water te houden. Verslag even Rulpao. Die trof in het rampgebied een stel meubelmakers die hun bedrijfje weer op poten proberen te zetten. Alfredo Cartel. Kartel, Noël kartel. Uh, 26 jaar. Vader en zoon in ah, de restanten van een huisje. Een stuk zeildoek waar drie keer het woord help op staat. En uh, ja, een beetje hulp zouden deze vader en zoon wel kunnen gebruiken... want hun hele huisje is uit elkaar gewaaid. Uh, er hangt was te drogen. Het is een, een bocht in de weg waar meubelmakers wonen. Ze maken meubels van uh, rotan. Ja, vader en zoon knikken allebei rotan. Hier ligt alleen het materiaal waar die meubels van worden gemaakt. Aan de overkant zie je een paar voorbeelden: stoelen en bankjes. They just put in the other road their furnitures because the house was already broken. Wat zij hebben gemaakt, dat staat aan de overkant van de straat, want daar is nog net iets van een afdak. Heeft u ook een deel van uw productie verloren? Meer dan de helft van wat ze gemaakt hadden is verloren gegaan in de storm. is chair. Ja, twee schommelstoelen. Ze zetten de spullen nu even hier neer, zolang het huis nog niet is gerepareerd. We hebben gewoon materiaal pakken. Ja, dat zal de volgende maand worden voordat ze kunnen beginnen aan het repareren van hun huis, want ze hebben geen materiaal en ze hebben ook geen geld. Dat is natuurlijk wel een probleem. Als je handel voor een deel verwoest is, dan verdien je ook geen geld. En de mensen zullen waarschijnlijk ook niet in de eerste plaats. Een schommelstoel kopen, maar bouwmateriaal en voedsel. Heeft u überhaupt klanten gehad na de storm? Oh, ik ben hier bij wat is aan dit voor 1500. Oh, they sell the chair before when there was not yet devastated. They sell it for 1500. Voorheen kostte zo'n schommelstoel 1500 pesos en nu nog maar 600. Voor die prijs doen ze dan toch maar om voedsel te kunnen kopen. Had u misschien wat spaargeld? Mijn vader begint hardop te lachen wanneer ik vraag of ze misschien wat spaargeld hadden. Nee, natuurlijk niet, zegt hij. Want wat wij verdienden, dat hadden we altijd al nodig voor onze dagelijkse behoeften. En daarin zie je hoe kwetsbaar zo'n bedrijfje van vader en zoon is. Hoe ziet u uw toekomst? Hallo, ik gaan te lang dit toch. Eigenlijk kunnen ze niet veel meer doen dan wachten op hulp. Maar op wat voor soort hulp zit u dan vooral te wachten? Eerst maar eens even dat huis op orde zien te krijgen. En wat geld voor voedsel. De reportage was van onze verslaggever op de Filipijnen, Roel Paul.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 Kort daarna arriveert de politie en als ook zij worden aangevallen door de twee mannen, openen agenten het vuur. Get back, get back, move back, move back. En de veiligheidsdiensten vragen zich natuurlijk nu af: zijn ze door de mazen van het net geglipst? Ik denk the best thing I can say this is a fast-paced investigation being run by the counter-terrorism command and we have two suspects in custody at the moment. Have you raided any addresses yet?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 Even de laatste sprekers was de Britse premier Cameron. Hij zei dat, die, dat dit de Britten alleen maar verder samenbrengt... en de Britten sterker maakt. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Sven Kramer heeft de 5 kilometer gewonnen... bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Salt Lake City. Hij reed de derde tijd ooit op deze afstand... waarbij hij de winst vooral in de laatste vier rondjes pakte. Ja, ik ben gewoon heel erg blij met de manier waarop ik schaats... en uh, hoe, ik, hoe ik met een ronde kan spelen... Kijk, ja, voor, een, uh, voor een, uh, een eigen rit, ja, yo-yo, ik veel te yo -yo, veel in de rondtijden, Maar uh, ja, ik moest wel zeggen, ik schrok ook wel een beetje van die 706. maar uh, ik had wel het gevoel dat ik nog wat had aan het einde, maar zoveel had ik niet gedacht. Japaner Nakashima, die won de 500 meter. Tweede werd Ronald Mulder. Hij pakte het zilver met een nieuw Nederlands record. Zeg een detail: hij pakte dat record af van Michel, zijn tweelingbroer. Michel reed drie dagen geleden 34-26. Ronald verbeterde dat met 100ste. Ja, ik kwam over de finish en toen zag ik 26 staan. Ik denk, het zal er niet gebeuren, we hebben hem samen, joh. En uh, maar toen werd hij gecorrigeerd. Ik denk, als ze dan allemaal niet sneller gaan, dan hebben we samen het Nederlands record. Dat had ook wel heel gaaf geweest, maar. Ja, natuurlijk, dit is gewoon zo geweldig om hem weer terug te hebben. Naar, uh, ja, vier jaar geleden pakte ik hem voor het eerst. Heel verrassend. En uh, vorige week ging het natuurlijk heel goed. Maar dat ik hem nu weer pak, na toch wel een slechte eerste race, dat vind ik wel echt. Uh... Haastig kicken. Ook bij de vrouwen zijn er records gebroken. Op de duizend meter reed de Amerikaanse Britney Boe een wereldrecord. Ze won voor haar landgenote Richardson. Derde werd Irene Wüst. Ze reed ook een record, een nationaal record... dat ze afpakte van Lotte van Beek... die het vorige week weer had afgepakt van Wüst. Nou ja, dat, dat triggert me wel natuurlijk. Het is wel... Uh... Ja, je wilt het wel graag terug natuurlijk, dus uh, je bent er wel mee bezig. Irene Wust heeft ook samen met Linda de Vries en Antoinette de Jong de vrouwenachtervolging gewonnen. Ze verbeterden daarbij het Nederlandse record. Tennisers van Tsjechië hebben voor de tweede keer op rij de Davis Cup veroverd. Ratnek Stepanek sleepte het beslissende punt tegen Servië binnen door Dusan Lajovic in drie sets te verslaan. Stepanek won net als in 2012 toen hij tegen de Spanjaard Nicolas Almagro de beslissende vijfde partij won. Zwitser golfer Hendrik Stensen heeft het World Tour Championship in Dubai gewonnen. Joost Luiten rukt op de slotdag nog op naar de vierde plaats. Negen slagen meer dan de winnaar. Luiten heeft dankzij deze goede seizoensafsluiter in Dubai uitzicht op een plaats bij de top 50 van de wereld. Nou, dan gaan we met name alle deuren naar, naar alle uh, majors. Je kwalificeert je rechtstreeks voor alle majors en ook voor alle World Golf Championships. en uh, ja, dat zijn uiteindelijk de toernooien waar de meeste punten uh, voor de rijdencup te verdienen zijn en voor de wereldranglijst. Dus daar moet je zorgen dat je daar uh, aan mee mag doen. Ja, dan uh, als je daar nog goed speelt, dan, uh, dan schiet je weer omhoog. Nederlandse aflossingsploeg Shorttrack greep, greep gisteren net naast de medaille op de 5000 meter. In de laatste bocht werd Shinky Knecht door twee landen ingehaald en ging hij zelf onderuit. Nou ja, ik doe normaal gewoon met twee rondjes doe ik gewoon mijn eigen ding en hij staat nu naar de zijkant dat ik wijd de bocht in moet gaan en op het moment dat ik wijd de bocht in ga, kom ik op een standaard, zeg maar, standaard lijn voor in de bocht en daar is het ijs heel slecht en als ik gewoon mijn eigen ding doe, dan duik ik zeg maar in en dan ga je door het slechte ijs en dan kom je dan weer op het goede ijs en ja, dan komen ze binnen door. Nee, nee. Op Sebastian Vettel staat in de Formule 1 nog steeds geen maat. Duitse autocoureur is al bijna een maand zeker van zijn vierde wereldtitel op rij. In Texas won Vettel voor de achtste keer op rij. En daarmee vestigde hij een record voor het aantal opeenvolgende overwinningen in één seizoen. Het is, is Radio 1. Zo goed als half zeven. Waar is Jan van de Putten? Dames en heren, we zijn Jan van de Putten kwijt. Het lijkt wel het Sinterklaasjournaal. Uh, tenminste, ik ga ervan uit dat het Jan is. Uh, maar we zoeken naar de nieuwslezer. Ik kan wel gaan vertellen dat bijvoorbeeld het nieuws van de Filipijnen... althans de actie op dit moment, de tussenstand... dat zal ik dan maar eventjes gaan, uh, gaan melden. De actie Giro 555 het wordt vandaag de hele dag geld opgehaald... hier in het Instituut voor Beeld en Geluid. Giro 555 kunt u dan geven. De tussenstand... Was om ongeveer 10 minuten over 6 7 miljoen euro. En volgens onze verslaggever ter plekke kwamen er steeds meer mensen geld brengen. Dat is mijn nieuws. Jan van der Putten. Goedemorgen. Bert, goedemorgen. Wat, wat is jouw nieuws? Had je al verteld over die stand van 555? Ja, ja die heb he? ik net even verteld. Ja. Dus dat meld. kan je overlaan. Dan meld ik dat in het midwesten van de Verenigde Staten zware tornado's zijn geweest. Die hebben enorme schade aangericht. Zeker vijf mensen zijn daar om het leven gekomen in het midwesten. En gevreesd wordt dat er enkele honderden gewonden zijn. Precieze omvang van de schade is nog niet duidelijk.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 En de Ierse president, Michael Higgins, wordt het eerste Ierse staatshoofd... dat een bezoek brengt aan Groot-Brittannië. De president en zijn vrouw zullen in april drie dagen verblijven op Windsor Castle. Ierland scheidde zich in 1921 van Groot-Brittannië af. In 2011 bracht Elisabeth als eerste Britse monarch een bezoek aan de Ierse Republiek. Dan heb ik ook nog het weer. Het is grijs en nevelig in het zuiden-oosten. Breekt ook af en toe de zon door. Tegen de avond gaat het in het westen regenen en het wordt 5 tot 10 graden. John Bakker bij de ANWB. Staan er al files, uh, John? Ja, het gebruikelijke beeld op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer, Wormer 4 kilometer. Een stukje verderop richting Amsterdam op de A8 bij Osaan, 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A15 richting Europort bij Spijkenissen 6 kilometer. En wat verwacht je voor de rest van de dag? Ja, we gaan uit van een uh, redelijk normale maandagochtendspits. Maar maandagochtend meestal wel druk, zo rond half negen. Ongeveer 250 kilometer. Straks het wordt drukker bij het graf van JFK. Bijna 50 jaar nadat de Amerikaanse president werd vermoord in Dallas. Als ZZP'er bent u eigenlijk twee personen tegelijk. Wie, ik? Nee, hij bedoelt jou. Ik. Nee, jij. Want u bent zowel ondernemer met een bedrijf... Ja, dat ben ik. ...als enige werknemer van dat bedrijf. Nee, dat ben ik ook. Dat kan een mooi voordeel opleveren.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 Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Word ook lid. 1250 jaar. Met QuickFit kan ik u helpen. Ik heb nieuwe banden nodig. Bent u awb lid uh, Ja, maar wat heeft dat... Te nou, ANWB-leden krijgen bij QuickFit ledenvoordeel op onze topmerkbanden. Oh, nou komt dat even mooi uit. Zeker, dus kom naar QuickFit met uw awb lidmaatschapskaart Helpen wij u met de keuze voor nieuwe banden. Of kijk even op quickfit.nl. E-O-O-K-E-M-B-O-N. Boekenbon, boekenbon. Geef een boekenbon als eindejaarsgeschenk. Je steunt dan goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. Goedemorgen uit de taaglas. U spreekt met Anouk. Hoi, ik heb een ster. Uh, wat nu? Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt. Vandaag. Morgen. Sterrie nu uit, kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800-0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Een ramp brengt mensen samen. En zo kwam het dat gisteravond een Amsterdamse kerk zich vulde met zo'n 200 Filipijnen die in Nederland wonen. Ze hielden een speciale dienst en haalden geld op voor hun getroffen landgenoten. De reportage is van Jeroen de Jager. Oké, okay, are we settled now voor our ecumenical prayer service? Good afternoon aan iedereen die hier vandaag De Organisator van deze speciale dienst houdt een inleiding. De death toll stijgen. En nu staat op 3.633 victims. Ze vertelt dat ze vreest dat het aantal slachtoffers... dat nu op ongeveer 3600 staat... nog steeds verder zal blijven stijgen. Our geographical location... With long shorelines and many low-lying areas puts our country and our population of 98 million extremely at risk. En ze zegt dat waarschijnlijk de klimaatveranderingen en het hoge aantal inwoners van de Filipijnen de oorzaak is van deze ramp. En daardoor zullen de Filipijnen ook in de toekomst veel te verduren krijgen. A UN report rankt the Philippines as the third most susceptible country in the world. To climate change. En terwijl dit alles bezig is worden op een kerkmuur foto's geprojecteerd... van de verwoestingen die Hayaan teweeg heeft gebracht op de diverse eilanden. Theo Droog, u bent van nederland Filipijnen Solidariteit, heet het, hè? Ja, klopt. Ja. Wat heeft die tyfoon Hayaan hier in Nederland onder de Filipijnen teweeg gebracht? Ja, dit is natuurlijk enorm, want al die mensen die komen naar Nederland toe... Om, uh, als migrant om uh, enige centen te verdienen... Ze sturen die centen terug naar de Filipijnen... en kunnen die mensen een woning verbouwen, een beetje een behoorlijke woning. En ze zien nu dat sommige woningen helemaal met die wind meegenomen zijn. En dan het persoonlijk verhaal. Bijvoorbeeld van deze vrouw, die al twintig jaar in Nederland is. Ik worked zo so hard in Nederland, voor twintig jaar. En steeds weer maakt ze geld over om haar familie op te leiden, te onderhouden. I work hard. I work sometimes until 10 o'clock in the evening to make my house. En met dat geld hebben ze ondertussen een huis weten te bouwen. And I build a house for my father because no one could give him a house. Only me, one of her daughter gave her a house. Een huis waar nu niets meer van over is. En als je mijn huis kunt zien, it's het alleen structuren die All are Alles Let your Laat je your en je be upon op O oh, Lord God. Vader, we love you. We entrust you alles. In Jesus' name. Amen. De dienst die eindigde met een uh, inzameling. En hier wordt het geld geteld. En dan wordt zometeen de uitslag bekendgemaakt. Yeah. Mooi, het Zijn allemaal briefjes, grotendeels briefjes. Wauw, die. Ja, dan ik jij zeggen die 50 atel. Nou, nu kunt u al bekendmaken hoeveel het zo'n beetje is hè? want er komt het kleine geld nog bij, maar hoeveel is het? 1000, 1000 en 340. Is dat goed? En dan nog het losse geld erbij. En dat, ja, dat losse geld, ja. 1340 euro. 1340, dat is makkelijker, ja. Reportage was van Jeroen de Jager. Het graf van John Fitzgerald Kennedy. Een mooier uitzicht over Washington bestaat er niet. Deze week is het 50 jaar geleden dat Kennedy werd vermoord. En ook nu nog barsten vele in tranen uit. Als correspondent Wessel de Jong hun vraag naar die dramatische dag. De dood van de populaire Amerikaanse president... schokte alle Amerikanen en ook de rest van de wereld.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 Moeder en zoon. Moeder in een rolstoel. Moeder is 92. Samen op weg naar het graf van Kennedy. Did you cry? I cried. And I cried last night. I was watching it on TV. En gisteravond heb ik weer Toen was er namelijk een documentaire over de moord. What, what made him so exciting? That a Catholic was being elected president <laughs> at a very young age. Het was heel bijzonder. Voor het eerst dat een jonge katholiek president werd van het land.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 Later hebben we natuurlijk wel uitgevonden dat het niet allemaal even fantastisch was wat hij deed. Vietnam, mislukte invasie van Cuba. Maar ja, dat kwam we wel later. Er zijn nog steeds veel complottheorieën rond de moord van, op JFK. Daarover morgen meer. Straks Sven Kramer, die het afgelopen weekend weer heel erg hard op de 5 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Mijn Remmers is in beeld en geluid voor de actie Giro 555. Myno, we hoorden je vanochtend al met uh, mensen van de gemeente. Wat was het? Marsluis, hè? Die uh, Marsluis binnen... was het ja. Precies. Was dat ja was, dat, euro, ja, was dat nou geld wat ingezameld was bij de burgers... of uh, heeft de gemeenteraad daar een motie voor aangenomen? Nee, dat, uh, het is namens de gemeente. Dus uh, de gemeente zelf heeft dat geld uh, uh, bij elkaar gevonden. Er was overeenstemming over in de gemeente. En Maasluis hoopt dat andere gemeenten hetzelfde gaan doen. Niet alleen gemeenten en, en, en, en alle instanties... maar nu staat hier naast mij mevrouw Van der Peet... u bent van Friesland Campina... Dat klopt, helemaal. Met een bedrag van... 10.000 euro op deze cheque... Dat is niet het enige wat we doen, dat leg ik zo uit. Dit is ingezameld na, uh, onder de medewerkers en de leden melk, melkverhouders. We zijn uh, partner van het Rode Kruis en van het Disaster Relief Program. Uh, daarnaast hebben wij een bedrijf in de Filipijnen. Ja. En vanuit dat bedrijf is lokaal 1 miljoen US dollar gedoneerd... En uh, gaan de medewerkers, onze collega's daar met het Rode Kruis mee uh, naar het rampgebied... om ook daadwerkelijk daar hulp te bieden. Want ik wou maar zeggen, u bent van de afdeling Melk... Ja, onder andere melkproducten, ja. zuivelproducten. Kunt u met uw bedrijf daar iets voor doen? Want dat is natuurlijk waar de nood hoog is, hè? Voedsel, drinken. Daar, daar waar we dat kunnen, doen we dat. En dat doen we voor een bedrag van 1 uh, miljoen dollar... Uh, hebben we daar al gedoneerd. Hoe krijg en... je het daar? Want dat is al altijd het punt, hè? Het is natuurlijk een prachtig bedrag, maar hoe breng je dat fysiek daar? Nou, we hebben daar een bedrijf. En vanuit dat bedrijf doen we... Hoe zit het met... dichtbij? In Manila hebben wij een grote vesting, Alaska Milk, Alaska Milk Corporation... En wij doen via onze collega's daar... helpen wij ook daadwerkelijk in het rampgebied. Ja, dus u kunt dat, die producten verplaatsen, proberen over de ja, weg via het, een schip? Uh, het, het, het doneren van die producten... dat is aan strenge internationale regels geb gebonden. Daar houden we ons aan. En dat doen we samen met het Rode Kruis. En die regels hebben dan te maken met voedselveiligheid is zo. Voedselveiligheid, schoon water, is ook ja. heel belangrijk. Dus we ja. doen ook veel, als het kan, schoon drinkwater. En verder doen we het allemaal samen met het Rode Kruis binnen de geldende regels die ja. daarvoor staan. En fysieke hulp ook, hè, met mensen in het rampgebied. Ik geloof dat de check nu nog een keer aangeboden moet worden, want er ging even wat mis bij de tv. En de collega's komt. Ja, <laughs> en ondertussen zie ik een van de bedrijven gerechtsstuurwaarders uit Rotterdam, ook weer met een check. Dikke in vinden hand, het bedrag moet er nog opgezet worden. Achter mij het telefoonteam, um, Net komt mevrouw Bussemaker namens het kabinet hier plaatsnemen in de bankjes... om ook de telefoon aan te nemen. Jan Slachter zie ik onder andere al zitten. Radio 2 heeft een grote uitzending, maar ook op alle andere zenders... en commerciële radio- en tv-zenders is er aandacht voor deze actie... die dan gedeeltelijk ook hier allemaal live vandaan komen. De verkeersinformatie bij de ANWB zit ondertussen Helene de Geest. Er staat uh, in totaal 30 kilometer file. Het meeste staat bij Rotterdam. En daar is ook een ongeluk gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Er staat daardoor voorknopend een file van 3 kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. Verbazen doet het niet. Maar het blijft wel vermeldenswaardig. Sven Kamer heeft de 5 kilometer gewonnen bij de wereldpekenwedstrijden in Salt Lake City. En hij bleef een dikke seconde boven zijn eigen wereldrecord. Zijn gefeliciteerd. Ben je eigenlijk wel moe? Jawel, zeker wel. Ja, het is toch... Uh op 500 meter hoogte en dan uh, gaat uh, niks makkelijk, ik zal straplopen niet. Nou dachten we van tevoren wordt een race tegen de klok, dat weet het helemaal niet. Was dit hoe jij het in je hoofd had, een gevecht tegen man tegen man? Ja ik wist natuurlijk wel dat Jorrit, uh, Jorrit begon uh, vorige week ook al best wel uh, agressief. En dat deed hij nu weer. En, uh, ja ik had eigenlijk gewoon, ik wilde me zoveel mogelijk gewoon niet, uh, niet te gek. en uh, De laatste drie, vier rondjes mijn slag slaan. Nou ken jij je eigen lichaam, maar ik moet het je toch vragen. Wat had je hier nou kunnen rijden? Hey, ik heb geen idee. En, uh, Kijk, dat is ook helemaal niet aan de orde, dat is ook helemaal niet waar ik mee bezig ben. En uh, goed, uh, ja, ik ben gewoon heel erg blij met de manier waarop ik schaas en uh, hoe, ik, hoe ik met rondetijden kan spelen. Kijk, voor een, uh, voor een, uh, een eigen rit, ja, yo-yo ik, ik veel te veel in rondetijden, maar uh, ja, voor een man tegen man rit ja, is dat soms wel nodig. Ja, en... en um daar uh, is er dagenlang dat, dat doet hij het of doet hij het niet uh, verhaal geweest. Hè? Wat vind je daarvan? Stoor je je eraan of uh, trek je er niks van aan? Dat blijkt bijna wel. Wat, wat vind je daarvan? Nou, ik probeer maar zo, zo min mogelijk van aan te trekken. Ik hoor het natuurlijk wel, maar ik ben hier met een heel ander doel naartoe gekomen dan jullie. En, uh, ja, ik wil hier gewoon lekker mijn wedstrijd rijden. Niet te diep. Uh, je kan hier uh, gewoon echt over de kop gaan waar je nog gewoon een last van hebt. En, uh, ja, dat wil ik gewoon niet. Als je zes jaar geleden ook op deze hoge banen... toen reed je wel een wereldrecord. Jij kunt dat voelen. Ben je nu beter dan toen? Ja, ik moet wel zeggen, ik rij nu, ik rij nu wel, wel lekker erin rond. Ja. Sven Kramer. Ook iedereen wust, Die heeft een goed weekend achter de rug in Salt Lake City. Ze reed de tweede tijd op de 1000 meter. Maar dat deed ze wel in een nieuw Nederlandse record. Ja, diepje er terug. Ja, gelukkig wel. Ja, blij mee. Is dat de bedoeling? Ja, nou, dat was de bedoeling om een goede race te rijden en... Uh... Nou ja, gisteren merkte ik al dat ik meer snelheid had dan vorige week. Dus, nou ja, het doel was eigenlijk om uh, mijn snelste rondje ooit in een wedstrijd te rijden vandaag. En Volgens mij uh, is dat wel redelijk gelukt. Ja, ik doel natuurlijk op het Nederlands record dat je een week kwijt bent geweest. Steekt dat jou in zo'n week? Nou ja, dat, uh, dat triggert me wel natuurlijk. Het is wel, uh, ja, je wilt het wel graag terug natuurlijk. Dus, uh, je bent er wel mee bezig. 27-2, is dat jouw snelste rondje ooit? Nou, volgens mij ook 7-0. Nou, volgens mij... Volgens mij is het even, oh nee, je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ik zat bij Marco Boer te kijken. Ja, ik had 7-0, dus volgens mij zat wel in de wedstrijd het snelste rondje ooit. Doel was 26, maar uh, nou goed, een uh, halve seconde van mijn PR af en een uh, nieuw nederlands record, dus daar ben ik uh, erg blij mee. Waarom is dat belangrijk? Kun je dat eens uitleggen? Want dat is dus kennelijk iets waar je mee bezig bent, een snel rondje. Wat zegt dat jou? Nou, een snel rondje zegt dat het goed is met je snelheid en dan moet je heel veel dingen goed doen. Nou was het niet echt een uh, vlekkeloze race. Mijn uh, tweede uitkomst van de tweede binnenbocht was... Uh, niet helemaal lekker, maar dat komt natuurlijk ook door de snelheid, omdat je dat niet zo vaak gedaan hebt. Maar dat zegt me maar op dit moment gewoon heel veel, omdat ik uh, heel erg breed heb getraind. Want ik wil duizend meter tot en met drie kilometer goed rijden. En dan, uh, dan lig je wat achter ten opzichte van de echte sprinters die uh, alleen maar snelheid hoeven doen. Dus uh, ja, dan ben ik blij dat, het, uh, dat ik in, in één week tijd al zulke stappen zet. Jesus, Fritz en de Tantrums. De manier waarop de overheid kindermishandeling aanpakt, die komt niet overeen met wat de jeugd nodig vindt, blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder een grote groep jongeren. Vandaag, vanmiddag precies te zijn, is de presentatie van het onderzoek tijdens de Week van Kinderen Veilig. Marielle Dekker, is directeur van de Angeo Foundation, dat is een organisatie die zich inzet tegen kindermishandeling en betrokken is ook bij het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat willen jongeren nou anders dan ja, hoe het op dit moment is geregeld? Nou, jongeren geven eigenlijk vooral uh, vrienden en hun leerkrachten... een hele belangrijke rol in het zien of ze mishandeld worden... of in, het, in, in actie komen. Ze zeggen eigenlijk dat uh, 40% van de jongeren nu niet weet... Bij welke organisatie zij hulp zouden moeten vragen. En 19% van de jongeren zegt dat er op school. Uh, nog geen aandacht is geweest. Voor het, aandacht voor het thema kindermishandeling. Dus als belangrijkste maatregel noemen zij. dat ze willen leren wat ze moeten doen. als ze zelf mishandeld worden. en we willen leren wat je kunt doen. als iemand in je omgeving mishandeld wordt. En, en eigenlijk, daarna. Ja, eigenlijk, eigenlijk op school dat je een soort les krijgt. in het herkennen. en welke stappen je vervolgens moet ondernemen. Ze geven eigenlijk ook duidelijk aan wat, dat ze dat vooral willen in lesprogramma's op school of op tv-programma's. En ze geven eigenlijk dat wat we nu doen, vaak tv-spots en websites, een veel lagere prioriteit. Ja, en wa waarom zou dat dan, uh, dan zijn? Wat, wat missen ze dan? Nou, ze missen dus eigenlijk, als je ook hoort... Hè, dat 40 van de jongeren nu niet eens weet... waar ze terecht zouden moeten kunnen, euh, als, als het hun overkomt. Ze weten eigenlijk onvoldoende euh, waar zij heen moeten... wat zij zelf kunnen doen. Terwijl ze tegelijkertijd zeggen van... Euh, wij zien dit heel veel, wij zien dit heel veel in onze omgeving. Zeker ja. 30 kent op het moment iemand... waarvan zij zelf denken dat hij mishandeld wordt. Ja, het lijkt een beetje met elkaar in tegenspraak. Want aan de ene kant herkennen ze het dus klaarblijkelijk wel... en aan de andere kant willen ze ze ja, handvaten om het te herkennen? Ja, nou, ze willen vooral handvaten om te weten wat ze ermee moeten doen. Ja, de vervolgstappen, ja, de zodat er vervolgstappen. iets aan gedaan kan worden, dat is ja. het eigenlijk. Ja. Nou heeft u daar een rapport over geschreven, dat wordt vandaag overhandigd aan minister Opstelten van Justitie en ook aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Wat moeten die doen? Nou, die moeten eigenlijk, denk ik, in hun actieplan voor de aanpak kindermishandeling juist de maatregelen opnemen waar kinderen het over hebben. Dingen die hen heel concreet ten goede komen. En niet alleen dingen die uh, ja, de professionals handvaten geven of beleidsmakers onderzoeksinformatie geven. En een van die dingen die kinderen dus heel direct ten goede komt, is voorlichting over kindermishandeling. En er zijn ook nog andere onderzoeken waar deze de jongeren die vanmiddag de jongeren taskforce vormen over gaan praten... Dat is bijvoorbeeld over de hulp die mishandelde kinderen zelf krijgen. En ook die kinderen hebben een heel duidelijk pleidooi voor bijvoorbeeld veel betere contactheid met hun hulpverleners en het praten over kindermishandeling. Wat, wat is dat, contactheid? Nou, kijk, als de jongeren nu naar bijvoorbeeld een advies- en meldpunt kindermishandeling uh, gaan of, of, of een onderzoek krijgen of kindermishandeling in hun gezin speelt, dan zeggen jongeren eigenlijk, van, ja dan moeten wij in zo'n eng-witte kamertje praten. Yeah. En uh, vaak ook nog met de ouders erbij. En daar gaven zij op... Uh, nou, de jongeren gaven daar een heel duidelijk geluid over. Van, ah, we willen dat niet zomaar in één keer hoeven te vertellen. We doen dat veel liever in een omgeving uh, waar we... Op ons gemak zijn. Bijvoorbeeld uh, als we buiten een wandeling maken of een spelletje doen. En, dat zijn, uh, en daarnaast geven jongeren aan die bijvoorbeeld gezinsvoogden hebben, dat ze veel meer contactheid willen met die voogd. Ja, precies. Gewoon echt praten ermee. Ja. Nou, dat staat allemaal in het onderzoek. Het wordt vandaag uh, aangeboden. U heeft al een klein tipje van de sluier opgelicht. Uh, mevrouw Dekker, ik dank u wel voor het gesprek. Ja, dank u wel. Dag weer gesloten. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Is Mark Visser? De Telegraaf kopt dat er nieuw bewijs is tegen Ronald P. in de moord op Anneke van der Stap. Een getuige heeft een verklaring afgelegd... en P. wordt nu direct in verband gebracht met de dood van de studenten. Eerder zorgde de vrijspraak van P in deze zaak voor maatschappelijke verontwaardiging. P zit al een uit voor de moord op Christel Ambrosius. U weet wel van de Putterse Voor de volksland is het belangrijkste nieuws dat Amerika terrorisme bestrijdt vanuit Duitsland. Onderzoeksteam van de Süddeutsche Zeitung en de Duitsers en de NDR... concludeert zelfs dat er vanuit Duitsland een wereldwijde geheime oorlog wordt gevoerd. Verenigde Staten geven veel particuliere onderaannemers spionageopdracht. 505 om precies te zijn in de afgelopen tien jaar. En nog meer spionage in het financiële dagblad. Bedrijven die in de defensieindustrie werkzaam zijn, die zijn bezorgd over de pogingen die landen en criminele bendes in toenemende mate doen om in hun netwerken in te breken. Doel van die inbraken is het stelen van technologie. Het CDA wil opvang voor kwetsbare vreemdelingen. Dat meldt dagblad trouw. En de overheid zou die opvang moeten regelen. CDA-kamerlid Eddie van Heijem ergert zich aan de discussie over de vraag wie verantwoordelijk is voor de zorg voor uitgeprocedeerden. Met de CDA-steun lijkt er nu een kamermeerderheid te zijn voor de opvang. Onmerkelijke stap van het CDA overigens, want de partij stond in 2007 aan de wieg van het verbod op noodopvang. Sinterklaas moet oppassen, dat schrijft het AD. Hij wordt namelijk beduveld door winkels als Intertoys, Weekamp en Blokker. Consumentenbond deed onderzoek naar 75 prijzen van populair speelgoed. En wat blijkt? Speelgoed dat nu zogenaamd in de aanbieding is, was een paar maanden geleden nog een stuk goedkoper. Zo kost een Lego trein bij Intertoys nu maar 114. Euro 99 cent. In plaats van 124 euro 99. Maar diezelfde trein kost in juli nog maar 99 euro en 99 cent. Deel van de inwoners van Emmen zit zonder water, schrijft RTV Drenthe. Oorzaak is een lekkage aan een hoofdwaterleiding. Verschillende straten zijn onder water gelopen. Lekkage zit vlakbij een woon- en zorgcentrum. De bewoners van het centrum zitten waarschijnlijk tot vanmiddag zonder water. Op de parkeerplaats van het zorgcentrum kan water worden opgehaald. Nog een verhaal uit de Volkskrant van Kees Kist. Ooit won ik de gouden schoen, nu sta ik op de markt met schoenen. Kees Kist, Mark. Jij kent hem natuurlijk ook nog ja, wel. Ja, de naam wil ik, maar je, maar niet meer zien voetballen. Hè? AZ was het. De goalgetter ja. van, uh, van AZ. Hij scoorde de ene na de andere. Met een prachtige doelpunten, ook allemaal topscorer, dus geweest. Gouden schoen gewonnen en hij staat nu op de markt. In Exloot. Het verhaal is begonnen omdat hij een keertje met een marktkoopman mee was. Stond hij de hele dag Skippyballen op te blazen. En die man die verkocht echt de omzet van zijn leven op die dag. En toen dacht Kees: dat kan ik ook. Dus nu staat hij met schoenen op de markt. Met voetballen kon je toen nog niet verdienen, die miljoenen die ze nu pakken natuurlijk. De tijden zijn veranderd. Dat allemaal in de ochtendkranten van hedenochtend. Straks veel meer nieuws en we gaan natuurlijk ook naar beeld en geluid waar onze verslaggever Maino Remmers is. Blijf luisteren hier, naar deze zender, naar Radio 1. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een doordacht aanvalsplan voor uw beleggingen. Met een expert gaan voor echt rendement. En actief inspelen op kansen in de markt. Het kan. Bij Theodor Gielissen. Serious money taken seriously. Kent u de ouderen ombudsman? De ouderen ombudsman hoort graag wat uw zorgen, klachten of ervaringen zijn. Over alles wat met ouder worden te maken heeft. Of wanneer u zorgt voor een ouderen, zoals uw vader of moeder.